In Amsterdam zijn de deelnemers aan de jaarlijkse kanaalparade aan het eind van de tocht toch nog nat geregend. Er viel een enorme stortbui. De kop van de grachtenparade voor homoseksuelen... was op dat moment net aangekomen bij het eindpunt bij het Oosterdok. Het merendeel van de boten was tijdens de felle regenbui... nog op de Prinsengracht en de Amstel. Voor het eerst deed ook een Hindoestaanse boot mee aan de kanaalparade, De opvarenden willen het taboe op homoseksualiteit... binnen de Hindoestaanse gemeenschap doorbreken... Ook Defensie heeft voor het eerst een eigen boot. De militairen varen mee in uniform. In totaal zijn er tachtig boten. Tennister Robin Haase heeft voor het eerst in zijn carrière een ATP-toernooi gewonnen. Hij versloeg in kitspul in de finale de Sp Spanjaard Albert Montanes in drie sets. 6-4, 4-6 en 6-1. Haase treedt met zijn overwinning in de voetsporen van Martin Verkerk, die zeven jaar geleden de laatste Nederlander was die een ATP-toernooi won. Het weer, vooral in het oosten veel regen bij temperaturen van 20 tot 24 graden. Morgen aanvankelijk zon, maar later op de dag stapelwolken met kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor Muiden een file van 2 kilometer. De A6 van Muiden naar Lelystad is dicht bij Almere. Dat komt door een ernstig ongeluk. Er staat 2 kilometer file.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 Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon. Zon Zee Zandvoort en z Zomerhits ZFM Dit is de zomer van ZFM Met nu ZFM in de avond uh, ZFM in de avond Entertainment for you Het is entertainment for you hoor In the Drops of Jupiter Ja, hele goede middag en uh, welkom bij een nieuwe Entertainment View Voor deze zaterdag 6 augustus 2011 Na een weekje afwezigheid zijn wij er weer En ik heb er zin in Zit je dame te lachen of zo? Nee ja, ik moest iets lachen omdat jij net zei Maar ik denk niet dat we dat op de radio moeten behandelen Nee, dat uh, dus zeg je maar zo meteen buiten de radio. Ja, we lijken wel de Adriaan show in deze uitzending. Een, uh, een rode plopkap. Ja, we hebben een nieuwe plopkap hier in de studio. Een rode en een zwarte. Ja, eerst en... zat met die rode plopkap al op je neus. Ja, het lijkt net de Adriaan show. Nee, en, en in uh, Goedemorgen, Zandwoord hebben ze groen en oranje. Oké. Okay. Nou. Hartstikke leuk. Jaren 80 radio yeah. hier op CFM Zandvoort. Nee hoor, buiten dat terzijde, hartelijk welkom bij Entertainment For You. Ja, vorige week, uh, vanwege omstandigheden kon ik de uitzending niet voorzetten. En uh, vandaag zijn we er gewoon weer met Entertainment For You. Niet zoveel gasten, maar we zullen vooral de evenementen gaan bespreken, denk ik, uh, die hier plaats gaan vinden in Zandvoort. En dat zijn er dit weekend best wel veel, Rudy. Ja, vertel. Bijvoorbeeld, de jaarmarkt morgen. Of de zomermarkt eigenlijk. Met heel veel entertainment. En om niet te vergeten hebben wij uh, vandaag... Jazz Behind the Beach. En uh, nou, ik zie het zonnetje langzaam weer opkomen. Of uh, doorbreken. Dus dat komt helemaal goed. Morgen uh, hebben we ook Jazz Behind the Beach. Maar dan op het strand. Dus uh, er is echt heel veel te bespreken vandaag... tijdens Entertainment for You. We hebben naar zo natuurlijk Popstar Henry. Met het Showbiz nieuws. En ja, volgende week is hij gewoon live in de studio. Ja, leuk, leuk, ja. leuk. En uh, nou, ik ging naar het studio en wat een klote weer, hè? Ja, dat was één buiten. het is weer Het was echt, het was het het was gewoon echt jammer. We hebben het wel weer over het weer. Dus dat is zo'n cliché, maar het is gewoon zo. Het regende pijpenstelen. <lacht> pijpenstelen, ken je dat, hoor? Ja! ja. Pijpenstelen, dat is zo ouderwets. Of het, Zullen we even een eventjes in het woordenboek opzoeken? Pijpenstelen, ja. ja. Wacht, we doen het gewoon nu, toch? Ja, gewoon live in de tijd. uitzending. Hartstikke leuk. Pijpenstelen, het regen Het is hondenweer, hoe... Nou, uh, Hoe was jouw we weekend, uh, Rudy? Of nou, hoe is jouw uh, week geweest? Want je bent op vakantie geweest. Ik ben lekker op vakantie geweest, op vakantie geweest naar uh, Rodos. Griekenland ja. was dat en dat was heerlijk. <laughs> ik heb uh, niets gedaan. Niets? Nee, maar ik zal even mijn, uh, mijn dag, hoe mijn dag uh, is, zal ik even uitleggen. Even kijken, eerst het woord pijpenstelen. Pijpenstil. Een buis van een tabakspijp. <laughs> Pijpenstil, de woord mannelijk, pijpenstelen, deel van een pijp. Het regent pijpenstelen, harde regenvat loodrecht neer. Al dus encyclo.nl. Nee, het was echt een gek. Uh, we ging, ik werd wakker om, denk ik, een uur of negen. Dan ga je lekker uh, rustig aan doen. ontbijtje. Nou, dan ga je weer. Uh, ben je klaar met ontbijten? <laughs> ga je even naar boven? Ga even chillen. Dan ga je even naar het zwembad. Nou, dan heb je een aantal evenementen. Bijvoorbeeld, er was een animatieteam. Daar gingen we darten met z'n allen. Ja, uh, nou, dat ken je wel. Tafeltennis. Nou, dan gingen we om 12 uur darten. Een uur of twee even wat eten. Een uur of vier even tafeltennis-toernooitje. Vijf uur voetbal. Dan ging je even een uurtje slapen. Want dat hoort er ook bij. Je moet niet te veel doen hè, op zo'n dag. Daarna gingen we eten. En daarna ging je de kroeg in tot 1 uh, tot of 2 uur. En dat elke dag. Ja, Zo ziet ziet mijn vakantie er ook eerlijk gezegd altijd uit. Is toch nou, heerlijk? Is heerlijk? Ja, in die tijd dat jij op vakantie was, was ik mijn bruiloft natuurlijk aan het regelen. Ja, ook bijna. Nog een maandje. Hm. Kan je het tegenaan hoor, in de hey, Heb jij trouwens al de datum van een vrijgezellenparty uh, in de mailbox gekregen? Oh, dat zou best kunnen, ja. <laughs> maar ik denk niet dat ik er veel over mag vertellen. Nee, ik denk het ook niet. Ik probeer jij, probeert, het jij probeert het bij iedereen, maar ik ga helemaal niets vertellen, nee, weet je dat? Maar in ieder geval, ik heb uh, een tijd dat jij op vakantie was... In ieder geval heel veel aan mijn bruiloft gedaan. En. Uh, en. Uh, ja, ook gelukkig een vakantie geboekt. Waar ga je? Heen? Ja, weer naar Turkije natuurlijk. Oh, lekker, lekker. Hetzelfde beetje als wat jij hebt gedaan. Gewoon helemaal ja, niks. Ja. Maar dan elf dagen, helemaal niks. Ja, lekker is dat hè. Dus. Uh, Ideaal. Ja, heerlijk, heerlijk. En uh, wat ik ook heb gedaan. Ik ben gisteren naar Jazz Behind the Bar gegaan. En? Hartstikke gezellig in het dorp. Heel, uh, het was best wel wat druk. Café 4 was heel druk. Maar ik zat bij het Wapen van Zandvoort. And, um... Want Ruud speelde in, het, uh, in, uh, in Café 4. Daar was het echt best wel echt heel druk. Maar de rest van de kroegjes was het gewoon lekker rustig. Maar toch een hele leuke sfeer. Ga jazz kan om. best wel mooi zijn. Ik hou persoonlijk niet van jazz. Maar het heeft me wel weer uh, veel rust gegeven. De, de muziek die hier die gespeeld wordt in het dorp. Dat is gewoon wel jazz. Maar wel hele goede muziek. Ja, ja. En het was gisteren ook weer het geval. Bij alle kroegjes hier in Zandvoort. Was er gewoon uh, ja, bij de bars natuurlijk heel veel jazz toch. En um, ja, hier in Zandvoort was het, uh, uh, of in het wapen van Zandvoort was het uh, Leo. Uh, ik ben even zijn achternaam kwijt. Wat erg toch ook hè? Wat een voorbereiding, wat een voorbereiding. Maar in ieder geval, uh, Leo en, en, en friends, om het zo maar even te noemen. Die, uh, ja, het was gewoon een, uh, even kijken hoor. Leo van Sponsen. Spons ja, ja. ja en wie uh, kent hem niet. Wie huh? kent hem niet. <laughs> nee, maar hij was uh, met zijn vrienden. En uh, het was gewoon een fantastische band. Oké. Okay. Hé, hey, ik erg denk erg dat het even muziek. tijd wordt voor uh, muziek. Dat denk ik ook. Uh -huh. En zometeen even een oproep voor een fiets. Oh ja. Iemand is een fiets kwijt. Dat doen we zo meteen. waar is die fiets gebleven? Zo meteen nog een oproep daarvoor. Het is, uh, het is uh, bijna kwart over vijf. Goedemiddag, dit is Entertainment View. Met nu de nieuwe van Benny Benassi. Hey yo.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 van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Helemaal ik de dust. Gas wie durft uit. Bloed daar baby, stelde met de leerpaps. Je weet dat ik als enige die klub pak. Blauw is de hand, wit is de outfit. Gat, glitst het in de blik van deze balk. Pik smurf smurfin heeft niks op dichte. Shok, smurf, begint dat bliksem schichten. Smurf, dance smurf, electric boogie, smurf, ice on my wrist is happy to beat. Mijn klein een op de smaak, wat en uh, doe die das die wij smaak, doe. Het is feest en de wordt is smaak. Dress code, je weet de kleur. Dus voor je weet hoort je gesmurf. En als je doet met zeggen je wat Wat is smurf. Kom, smaak, wat is Kom, smaak, met me, Kom, smaak, met Kom smurpen, me, kom smurpen met me, kom smurpen met me, kom smurpen met me, smurpen met me. Uh, dan kan ik mijn blauw zijn, dan kan ik mijn blauw zijn. Foffie smurpen, uh, ik wil bij jou zijn. We uh, hebben lint een smurpen, uh, sitting in the tree. Uh, K-A-S-S-A-N-G. Alle smurpen worden genoeg. Doe voor je al die. Gaan zij iets voor je kopen, dan koop ik het niet. Alle smurpen worden er al. Ik kom, maak ze boos, breng het hele water voor je. Hoe moet je met een roze? Dit is feest yeah. en er wordt gesmurfd. Dresko, je weet de kleur. Dus voor je weet wordt je gesmurfd. And as you do I tell you what, get smart fan Come smurf, comes smurf, me come smurf, met me smurf Come smurf, me come smurf, me smurf Come smurf, me smurf, smurf, met me smurf Smurf do my own, I do in I parade In a tough for boss, met little the wilde die. Do what we little smurf on the late car. Salsa parela terug naar het feestje, smurf on the late smurf, Over by the It's a party, smurf your up. This feast the world smurf. Dresko, je weet de kleur. Dus voor je weet, word je gesmurfd. En als je doet, met je, zeg je: Max, smurf. Ma smurf me, kom smurf met me, kom me. smurf met, me. met, me. met me, kom smurf met me, kom smurf met me, smurf in. Smurf out, smurf in. Smurf out, smurf in. Smurf out, get money. Smurf out, smurf Fietsen dief gezocht. Fietsen dief gezocht. Fietsen dief gezocht. Met Roy. Roy, Ja? we hebben de boef gevangen hoor. Oh. Je fiets staat hier. Oké, okay, ja. Ja, Kom Oké, okay, tot zo. Alles het fietsenprobleem is opgelost. Je hoorde de jeugd van tegenwoordig. En een nieuwe single The Big Smurf Out. En uh, Willy Wartaal, Vieur en Faber Yeo. De stemmen van Boer Smurf, Bakker Smurf en uh, Smul Smurf. Die <laughs> hebben ze ingesproken in de nieuwe Smurvenfilm. Ja. En uh, ja, dit liedje is de titeltrack van The Big Smurf Out. En dat is uh, dus de titeltrack van die Nederlandse versie van de bioscoopfilm. En daarvoor die uh, Benny Benassi. En uh, Cinema. Dus over film gesproken. Goeie plaat. Hé, hey, nog even over die... fijne, uh... fijnig. Uh, Gouden gozers die, ook oh, wel eigenlijk zeggen, fijne blauwe vrienden. De Smurfen. De Smurfen. Ja, Nederlanders zijn toch wel een beetje teleurgesteld, want de Smurfen zijn niet in de Engelse versie te bekijken hier in Nederland. Dus alleen in de Nederlandstalige filmversie. En in de Engelse versie uh, dan moet je toch in Engeland. Kijk, in of, Engeland hebben ze hem ook niet in Nederlandse versie. Dat snap ik ook niet. Nee. Maar ze, willen hem, maar ze willen hem wel graag uh, in het Engels uh, met die echte stemmetjes uh, horen. En dat, dat kan helaas niet hier in Nederland. En daarvoor zijn toch de Smurfenvrienden vrienden toch uh, wel een beetje teleurgesteld. Ga jij, uh, ga jij naar de film? Ik ben wel benieuwd. Het klinkt heel stom hoor uh, Ruby. maar uh, het is geen kinderfilm, maar het is gewoon echt een familiefilm. En ik denk dat het uh, heel erg leuk is om daar uh, heen te gaan. Hoe heet die film? De Smurven en nog wat. Even kijken hoor, ja, dan krijgen we een... We gaan even kijken op YouTube voor een mooie trailer. Maar dan moeten we eerst weten... Hoe natuurlijk die film heet. Hoe heet die film? De Smurve 3D. Heet het echt zo, De Smurve 3D? Ja, wallah. Oh, even de trailertje. We pakken de trailer even bij, hopelijk is het wat. Laat even horen, Rudy. Hier is Kakamel. Oh, In een faraway land there is er een village gebouwd met mysteriële katers die vreemd hebben voor honderden jaren. Uit today. Hello, Smart. Sarkabelle! Nu to moeten ze naar een wereld. Zullen we de Nederlandse trailer even doen? Misschien is dat het leuker. Als het goed is, is dit de Nederlandse. Magisch Want volgend jaar Krijgt de hele wereld bezoek van De Smurfen In 3D 2011 Ben jij er geweest Roy? Bij de Smurfen? Nee ik ben wel gisteren naar de Green Hornet geweest Is dat leuk? Wat film is dat dan? Dat is een uh, man. En die, <laughs> die wordt zomaar een superheld. Omdat er een uh, dood doodgaat. En dan verandert hij een superheld. Ja, ja. Ik snap nee, er geen hol van, maar uh, dat maakt niet uit. Morgen moet je eigenlijk werken, hè Roy? Ja, ik moet morgen werken. Helaas, man. Want anders hadden wij wel als uh, smurfer kunnen gaan op de jaarmarkt. <laughs> ja, kijk, kijk jij wel eens naar de klusjes, mannen? Ja. Dat is... Dan heb je ook zo'n Mars Tikke Tik hem aan! Mm -hmm. Grote Smurf, wacht Tik op hem mij! Gaan we het even opzoeken. <laughs> Bijvoorbeeld of uh, een andere man uit de Tweede Wereldoorlog die hij die doet. Oh dat is dit, dit fragment bedoel jij? Even kijken hoor. Mm, Ik hij, heb er hem... meerder, hij heeft meerdere, hij heeft meerdere keren gedaan. Ja klopt, Ik, het is een mooi programma hè, de klusjesmannen. Ja. Hier. Stop er niet. blijf maar doorgaan ook. Pak nog maar een stukje dan. Weet je wie hier ook is? Drill Smurf! Grote Smurf! Grote smartfarmendraait! Dag, Ik dacht dat hier! Dag, Dag! En weet je er ook in zit? De stem van Wanbijtons. de stem van wie? Wanbijtons! Wanbijtons! Nee, toch, Dag, Papa! De babbelbox vraagt zich af: Heeft u ook zo'n hekel aan kinderfeestjes? En weet je, wie er ook in zit? Adolf Hitler! Oh, wat Dat doet hij gewoon bij die, die kinderen, die gek. Maar dat is, dat is een best wel leuk programma. Ik heb het wel eens gezien op zondag. En dat is met uh, Sanne Lantiga en Ramon van 3FM. Ja, ja leuk. die Ramon is zo grappig. Ja, mooi hè? Hij heeft toen ook een keer gedaan bij een heel chic hotel. Ze ja, bij dat je was van afgelopen de zondag. Ja, en ja. deze deed het ook gewoon nog een keer. Ja, mooi programma. De klusjes, man. Volgens mij is dat elke zondagavond. Ja, elke ja. zondagavond om half negen. Hij weet het gewoon, drie. hè. Leuk. De, de nieuwe Henry. Een nieuwe popster Henry. Hey, de showbiz-nieuws met popster Roy. Nee, <laughs> leuk, Roy. Jij, die, uh, doe uh, kan die plopkap uh, even op je neus. <laughs> <laughs> We zitten niet in de Efteling. <laughs> We zitten hier niet hey, in jij kan Efteling. weer lekker naar huis of ga je nog even de kroeg in? Nou, ik heb nog maar een half biertje daar staan, dus ik moet nog wel mijn bier opdrinken. Dus je drinken. moet er nog opdrinken ook. Nou, veel plezier, fijne ja, avond. En bedankt en... Michel, demmers even. <laughs> Dankjewel Michel, en de volgende keer wel op tijd alsjeblieft. Hè. <laughs> nou, hij had wat over de watertoren. Hij zat echt te mopperen, hè? Schoen, ja, jonge, vond, jonge, Misschien jonge. vond hij die mooie, dat mooie ook daar ook wel zo mooi. Net als ik. Ja, dat is commercieel, hè? Ja, ik zeg niet van Ja, ik vind het ook krijgen. niet mooi. Vind jij het mooi? Nee, maar het is een uh, commercieel doeleinde, vond hij. Maar, uh, mm. maar ja, maakt het helemaal niet uit. Het is eigen schuld. We gaan lekker verder met We gaan hier lekker op verder de met muziek. De radio. En wat is deze goed, zegt John Mayer. En het heerlijke Vultures Entertainment for You: Some of us, we're hardly ever here. The rest of us, we're born to disappear. How do I stop myself from being just a number? How will I hold my head to keep from going? Stronger to me You should be Stronger to me You should be Stronger to me You should be Stronger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 on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 Stereo, the only place for you <laughs> My heart's a stereo The beats for you, so listen close have our thoughts in every note oh, oh. Make me your radio and Turn me up when you feel low. It's melody like deep voice meant for you So sing along sing to my stereo 'Cause good music can be so hard to find So hard to find Nieuwe muziek hier bij ZFM Jim Class Heroes Adam Levine en Stereo Hearts En de eerste plaat hoor je John Mayer en Vultures En wat een goede plaat is dat zeg Dat komt van het album Continuum En um, ik krijg altijd wel een goed gevoel Bij dat nummer Terwijl Vultures betekent eigenlijk iets van gierig zijn, gieren. Daar zingt hij ook over. En daarvoor, en daarna Amy Winehouse en Stronger Than Me. En ik weet nog wel, twee weken geleden, toen waren wij net klaar en toen ja. kregen we het bericht te horen van dat Amy, Amy. Winehouse het overleden, overleden was. Was, ja. was, Dat was precies vijf minuten na onze uitzending. Ja, ja. dat was wel verbaal, hè? Want hadden wij gewoon misschien wel primeur, primeur op de radio. <laughs> ja, Amy, hè? Oude, oude ja, en, Overdoses. Weer. Ja, maar weet je wat ik wel mooi vind? Zij is een overleden. En dan kan de familie wel denken: we gaan nu heel veel geld aan het verdienen. Want er is natuurlijk Het zou een run, kunnen, ja. Het is, er is een run op haar CD's, er is een run op alles van haar. En op een of andere manier: alles wat die familie in handen heeft van Amy Wijnhaus, wordt wordt nu gewoon aan een goed doel geschonken en dat vind ik echt zo mooi Ja, knap is dat, zelfs hè? ook haar huis, ja, het wordt een opvangcentrum een voor drugsverslaafd ja, klopt, en ja. alcoholverslaafd, nou ik vind het helemaal geweldig, helemaal geweldig en uh, wat nog apart is Amy Wanes is 27 geworden, en wat wil ze dat zeggen je moet een beetje aan de artiestenwereld denken 27 is een bepaalde leeftijd in de artiestenwereld ja, nou, leg het uit. Kom op, ik weet het niet Club meer. 27. Dat is uh, apart, want Kurt Cobain, de liedzanger van Nirvana, ja. 27 geworden. Jimi Hendrix, 27. Janis Joplin, 27. Jim Morrison, 27. 27. 27. Zie je? Dus ja. als je de 27 als, als uh, artiest hebt overleefd, dan red je het gewoon tot het eind van je leven. Tenzij je Michael Jackson deed natuurlijk. Ja. <laughs> Amy Winehouse, wat een geweldige songres blijft er. Toch Stronger Than Me hoorde je. We gaan verder met het uh, volgende nummer. zometeen komt de zomerhit van 2010 eraan. Don Omar dansen Caduro. Nu eerst Fleetwood Mac. love me and that you, you always see. will oh you made me to keep you in that house on the hill Look Lorenzo en Danza Corduro. En wat een hit is het. Misschien wel de zomerhit van 2011. Het nieuwe seizoen Voetbal International is weer begonnen. Yay! Hartstikke leuk. Sorry? J jij vindt het wel leuk? Uh, ja, kijk, ik hou van voetbal. Ja. En uh, het, is, het, is gewoon, het is gewoon heel. Het, je hebt ook natuurlijk uh, studio voetbal, Dat is wat serieuzer. En Voetbal uh, International is toch wat, uh, losser. wat losser. En het ja. gaat, soms gaat het echt uh, uh, van alle kanten op. En en gaat soms het gaat opeens over iets anders. over voetbal. Nou, soms gaat het helemaal niet over voetbal, maar dat heeft ook weer zijn charme met René van der Grijp en natuurlijk Johan Derksen. En uh, er is nu een, een nieuw een interview is er uh, uitgekomen. ...van de broer van Johan Cruijff. En die heeft uitgehaald naar Johan zelf en naar zijn vrouw uh, Danny, Danny. En uh, Johan Derksen die uh, ging daar even op reageren gisteren tijdens uh, Football International. Opmerkelijk nieuws, althans opmerkelijk nieuws. Ik zag vanochtend dat AD, er stonden een paar quotes uit het HP De Tijd van Henny Kruijf. Henny Kruijf, de broer van. En die haalde nogal uit, met name naar de vrouw van Johan Kruijf haalt hij verschrikkelijk uit. Uh, hij noemt jou trouwens in het interview op een gegeven moment ook die Patserossi, dat zegt hij. Ja. ja, hij zegt ook dingen die waar zijn. Die eerste klas Patser Johan Derksen heeft hij <laughs> het ook over... Uh. Maar hij zegt onder andere, we hebben een aantal quotes op papier gezet. Uh, Henny over twee keer Nederland wereldkampioen. We hadden dit, dit, ze heeft hem op allerlei manieren gemanipuleerd. Zonder daarbij ooit op enige wijze rekening te houden met zijn voetbalcarrière. Ik zeg je, als mijn broer een voetbalvrouw had gehad, dan was Nederland met één vinger en neus twee keer wereldkampioen geworden. Ja, ik, ik zal even uitleggen hoe het zit. Het gaat ontzettend slecht met Haagse Post, hè? dat ligt op zijn reet. De hoofddirecteuren komen en die gaan, en wat gaan ze dan doen? Dan moeten ze spectaculaire verhalen hebben om de losse verkoop op te peffen, peppen. Nu is er een journalist geweest, die heeft allerlei oude verhalen gelezen en op een hoop gegooid. En als je nou een negatief verhaal wil hebben over de vrouw van Johan Kruijf, dan weet je dat er in Nederland een gevaarlijke gek rondloopt die doorrekeningsvatbaar is en die echt in een inrichting hoort en dat is Henny Kruijf. En Henny Kruijf die zegt dus, als je op een knop drukt, de meest vreselijke dingen over zijn broer, over zijn schoonzus Danny en over de overleden schoonvader Cor Koster maar dezelfde rare verhalen gooit hij ook in de krant over zijn schoonzoon Ruud Gullet want daar heeft hij ook al dit soort verhalen over opgestoken. Henny Kruijf is waarschijnlijk nooit uh, te boven gekomen dat zijn broer heel goed kon voetballen en dat hij niet verder kwam dan de tweede van Ajax in een paar wedstrijden in Blauw-Wit. En die doet de gekste dingen. Hij zal jaren persona non grata bij de familie Cruijff, want hij roept de gekste dingen en het is ook heel goedkoop en heel slecht qua journalistiek om Henny Kruis te laten afreageren, want ja. ieder medium wat iets naars over Johan wil hebben, die gaat naar Henny en die loopt helemaal leeg. En nou serveert hij die dan niet af, want dat is geen goede Voetbalvrouw, We hebben maar, nog een stukje ervan op ja, hier staan. Maar wat het met Danny is... Danny heeft een grote voetballer getrouwd... en Danny heeft daarnaast... gedurende die hele carrière... ook geprobeerd haar gezin uh, goed te runnen. Kijk, Johan heeft... en goed gevoetbald... en zijn gezin, want ze zijn in 68 getrouwd... ze zijn nog steeds bij elkaar... en ik geloof dat Henny Kruif die het allemaal beter weet... aan vrouw 47 toe is. Dus dat wilde Danny niet. En het is ongekend... dat een familielid... ...dit soort intieme uh, familiegegevens over de begrafenis van hun moeder naar buiten brengt... ...alleen maar om Johan te beschadigen. Maar hij gaat nog verder. Maar ik zal even het andere stukje eerst voor laten lezen. Ik, de ik de heb het op Wilfred. De invloed van uit. Danny op Johan is gigantisch. Ik zal niet zeggen dat ze voor alle, alles voor hem bepaalt, maar wel heel veel. Altijd drama, altijd haar zin doordrijven. Nou, ik ben uh, jarenlang opgetrokken met Johan Kruijf. Frits Barend, Jaap de Groot en ik, dat waren de vertrouweningen ja, van hem in die, klar, die journalistiek. Nou nee, niet Klaverjassen, maar wij kwamen erover voor de vloer. En ik moet je één ding zeggen. Ik vind Danny uh, Kruijven toprijf. Uh, ik kon uitstekend met haar opschieten. Ik had nog een betere klik met haar dan met Johan, omdat wij een beetje in hetzelfde waren. En Danny Kruijf is iemand die is, je kunt niet zeggen dat ze publiciteitsgevoelig is, want die is altijd bewust achter de schermen gebleven. Nooit interviews, nooit in tv-programma's. En die heeft altijd maar één ding gehad. Ik moet mijn gezin beschermen tegen die gekte van buiten. En ik moet mijn... Hele filmpjes te checken op uh, En Ja, het is, het is zo. Het, is, het, het gaat weer goed hoor, met internationaal. Afgelopen maandag was, uh, hadden ze het over de Johan schaal en de nieuwe trainer van Twente, Co-Adriaanse, die uh, is de nieuwe trainer. En hun hadden dus gewonnen van Ajax. En die schaal die wouden ze maar niet aan hem geven. Nou ja, als je Voetbal International kijkt, dan ken je misschien wel René van der Gijp. En die kan natuurlijk zo'n leuk verhaal ervan vertellen. Dat hij, uh, alsof het zo'n oom is die niemand mag op een verjaardag. En dat hij net buiten de foto wordt gezet, dat je hem eraf kan knippen. Typisch René van der Gijp. En dat was weer hartstikke leuk. Voetbal International weer terug. Erg blij mee. Nieuwe single van de, dit is de nieuwe single van Bluff. Was je maar hier. En je kan een huiskamerconcert winnen. Wil je weten hoe? Je hoort het zo meteen. Wash your mouth Singel van Bluff. Was jij maar hier? En je kan nu een huiskamerconcert van Bluff winnen. Nou, hoe kan je dat doen? Kopers, dus uh, heb je de single van Was je maar hier gekocht? Kan je het aankoopbewijs opsturen? Ik denk dat het uh, de, de, webs, of de, de e-mailadres op de site staat. Om kans te maken op een optreden. En uit de deelnemers wordt één winnaar gekozen die de man in oktober op de stoep kan verwachten. Van Bluffen bij je in de huiskamer. Nou leuk toch? Leuk. Wat gaan we dus, twee uur doen? Ja het volgende uur hier uh, bij CFM Entertainment for You. Uh, hebben we natuurlijk Popstar Henry met Showbiz Nieuws. We nemen even de evenementenkalender met u door. En nog heel veel meer muziek en ongeheil. En uh, we gaan op uh, naar het nieuws En op naar het tweede uur Waar u uh, zeker popstar Henry hoort Met zijn showbiz nieuws Wat is er gebeurd in showbizland? Nou ik denk in ieder geval dat de borsten van Patricia Pai Worden besproken Oh wat is er dan? Ja als je het uh, graaf nu bekijkt uh, Zie je ze er bijna uit Oh ze zijn natuurlijk op de gay parade Ja ja ja, ja Oké okay. ja. nou later daar meer informatie over Tot zometeen Tweede uur entertainment for you Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5